11 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Politie en justitie tappen onnodig veel telefoons- en dataverkeer af. Dat zegt procureur-generaal van Nimwegen... een van de belangrijkste mensen in de top van het OM. Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van het afluisteren van telefoongesprekken en het aftappen van internetverkeer. Van Nimwegen is op zich geen tegenstander van het afluisteren, maar waarschuwt wel voor willekeur. Hij wijst erop dat er soms onnodig en lang inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy. Volgens hem gaat het beleid ten koste van de opsporingscapaciteit en de kwaliteit van het opsporingswerk. De politie heeft op een industrieterrein in Tilburg een drugslaboratorium ontdekt. Er werden waarschijnlijk halffabrikaten gemaakt voor harddrugs. Een man van 50 uit Tilburg is opgepakt. Agenten en medewerkers van de gemeente vielen gistermiddag het lab binnen na een anonieme tip. Ze roken een scherpe chemische lucht. Er werd nog volop geproduceerd. Experts zijn tot middernacht bezig geweest om het laboratorium in Tilburg te ontmantelen. Prinses Laurentien stopt als voorzitter van de stichting Lezen en Schrijven. Ze wordt na bijna tien jaar opgevolgd door oud-onderwijsminister van Bijsterveld. Laurentien blijft wel erevoorzitter. De prinses richtte de stichting in 2004 op... om laaggeletterdheid in Nederland te helpen voorkomen en verminderen. Nu vindt ze het tijd voor iets anders. Als erevoorzitter zal Prinses Laurentien zich internationaal inzetten. Ze wil haar contacten onder meer gebruiken... om laaggeletterdheid in Europees verband op de agenda te krijgen. Het weer vanuit het zuiden klaart het op en breekt de zon door. Er staat een stevige wind die geleidelijk afneemt. Later vanmiddag raakt het overal bewolkt en volgen nieuwe buien. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Het hele weekend zijn er werkzaamheden bij het knooppunt Hoeverlaak op de A1 richting Amsterdam. Daarom staat er tussen Barneveld en er nu 6 kilometer file. En op de A2 richting Maastricht, tussen Sint-Joost en Roosteren, 2 kilometer door opruimwerk na een ongeluk. En er zijn ook werkzaamheden bij Alkmaar op de A9 vanuit Amstelveen. Tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer staat 2 kilometer. En bij Rotterdam tot slot op de A20 richting Hoek van Holland, bij de Afrit Spaanse polder, 2 kilometer ook.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Europa en onze economie. Daarover hebben we het met een lijsttrekker voor de Europese verkiezingen... een Europa-woordvoerder uit de Tweede Kamer... en de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... Esther de Lange, sinds een week de nummer 1 van het CDA in Europa. Aan naamsbekendheid moet misschien nog gewerkt worden, lezen we in de krant. Maar deze uitzending helpt daar vast bij. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Okay, goedemorgen. Mark Verheijen van de VVD in de Tweede Kamer. Europa woordvoerder daar. Goedemorgen. Goedemorgen. En we verwelkomen Wiebe Draaier. Dat is de man die min of meer ons poldermodel overeind houdt. De voorzitter van de Sociaal Economische Raad, de SER. Goedemorgen. Nou, dat Wie is echt <laughs> En u kunt ons natuurlijk ook zien op trostkamerbreed.nl. En zoals altijd ook op Politiek 24 de kranten van de zaterdag. En daar, en dat zal mensen thuis vast aanspreken... daar uh, pikken we een verhaal uit de voorpagina van het Financieel Dagblad... en daar uh, staat een grote kop. Loonmatiging te sterk. Economie leidt schade door rem op salarisstijging. En dat, uh, dat is een kop naar aanleiding van een rapport van de Europese Commissie. En het feit dat wij veel te lang uh, aan loonmatiging... Gedaan hebben en ook nog steeds doen. Wordt ook onderschreven door uh, de, ja, wat ook wel eens de wijsneuzen aan de zijlijn genoemd gezegd. Uh, de economen als Lex Hoogduin, ja. Bas Jacobs en noem maar op. Maar het is een heel positief punt voor de zaterdag om daarmee te beginnen. Er is vast iedereen het mee eens dat wij gewoon te weinig verdienen en dat het tijd wordt voor eens een lekkere salarisimpuls. Uh, uh, wie bedraaien? Het is goed voor de economie. Nou, ik denk dat je ook onmiddellijk moet vragen wie zegt eigenlijk dat het goed is voor de economie... en voor welke economie bedoelen we precies. De nou ja, Europese als... Commissie zegt het. De Europese Commissie zegt het en die heeft de Europese uh, economie voor ogen. En ik denk He? dat met name de zwakke economie aan de zuidkant van Europa... hier uh, bijzonder bij gebaat zijn. Omdat het uiteindelijk een concurrentieverschuiving van noord naar zuid... Uh, tot doel heeft, terwijl het uiteindelijk onze concurrentiepositie toch wel zal uithollen. Dus ik denk dat het medicijn kan wel eens erger dan de kwaal zijn... of we moeten op zoek naar andere vormen van medicijn... om die stimulans naar het zuiden ja. toe te organiseren. Ja, maar het is ook een van de kritiekpunten vaak op Duitsland... Hè? dat daar de lonen wel eens wat, wat meer een impuls kunnen krijgen... zodat het ook beter zou zijn voor de concurrentieverhoudingen in Europa. En het is gewoon, als je meer geld hebt, kan je ook meer uitgeven. Ja, dat is zeker een feit, maar de vraag is of je dan op korte termijn meer geld hebt dan op lange termijn minder. En dus de kunst is om uiteindelijk onze concurrentiepositie wel degelijk op peil te houden. Terwijl de hervormingen en de verbeteringen en, de, en de, de, de verdere versterking van de economische structuur door heel Europa als geheel vooruitgaan. Dus ik, ik kan me het argument heel goed voorstellen. De vraag is alleen of je daarmee dus maar een korte termijn winst uitreelt tegen lange termijn verlies. Maar toch even voor mijn begrip. U zegt, uh, uh, uh, het is een opvatting van de Europese Commissie... die gaat ervan uit dat het voor de Europese landen... de Zuid-Europese landen beter zal zijn. Ja. Maar wij zijn er toch ook bij gebaat als het beter gaat... met die Zuid-Europese landen. Dat komt toch ja. onze export weer ten goede. Absoluut. absoluut. Dus en dan dat hebben ook... die mensen daar meer geld om uit te geven. Ja, natuurlijk. En ik denk dat, uh, dat er zijn vele wegen naar, naar dat, dat herstel. Maar een daarvan is toch zeker ook dat ze... Zelf zorgen dat ze hun huis op orde hebben. En, en dat hoort daar voor een belangrijk deel bij. Dus ik, daar moeten we denk ik ook bij helpen. Ik denk dat ook de vrije markt voor, uh, voor mensen die binnen Europa kunnen uh, werken op verschillende plekken ook helpt. Maar er zijn vele manieren om die, die onderlinge verbinding te versterken. En die, de versterking van Zuid-Europa ook te vergroten. Maar deze is er met name op gericht om de onderlinge juist binnen Europa de, de concurrentiepositie Noord-Zuid te veranderen. Terwijl we toch veel belangrijker uitdaging hebben... om Europa als geheel concurrent te houden... tegen bijvoorbeeld ontwikkelingen in Azië en Amerika. Ja, Mark Verheijen. Ik neem ook nog een ander citaat even van Alfred Kleinknecht. Die econoom ook. Die gisteren afscheid nam aan de TU in Delft. En die sprak daar in zijn speech over... 3% minder loon is ook 3% minder koopkracht. En hij strijdt altijd al jaren... Uh, voor die, die, die, die, die loonmatigingsgekte die we in Nederland hebben. U bent van de VVD... Doe eens wat voor de werknemers. Ja, dat is een leuk verhaal als je een afgesloten economie hebt. Als je in zo'n Noord-Korea bent, dan kun je inderdaad via uh, intern... Via de lonen te verhogen kun je de koopkracht vergroten. Wij hebben gewoon een internationaal georiënteerde economie. En ik ben het geheel met wie bedraaier eens. Uiteindelijk gaat het meteen ten koste van je exportkracht. Van je concurrentiekracht internationaal. Zowel binnen Europa als uh, ook gewoon op het mondiale toneel. Ook dat wordt uh, trouwens door de economen in het FD vandaag tegengesproken. Hè? Het zal ja, geen invloed hebben op onze exportpolitie. Zij positie, zeggen uiteindelijk zeg. is de arbeidsproductiviteit. Wat natuurlijk echt wel een van de drijvers is van onze economie. En die is goed. Is belangrijker uh, uh, dan de prijzen. Uh, dat is wat zij hoge, zeggen. Hoge voor nou, lonen krijg je ook meer belasting binnen. Nee, uiteindelijk, als je kijkt gewoon hoe onze economie afhankelijk is van de export... zowel naar binnen Europa als buiten Europa... Um, zou wij ons meteen naar... uit de... Uh, en dat kun je niet alleen met arbeidsproductiviteit compenseren... je prijs jezelf uh, heel snel uit de markt. Dus ik vind het een recept um, mm. dat misschien leuk klinkt op korte termijn. Ja. Maar uiteindelijk Nederland... Uh, in die concurrentie internationaal op achterstand zet. Esther de Lange. Ja. Hebben we van het CDA wat te verwachten? Ja. Wat hogere lonen betreft. Kijk, helemaal terecht wat er hier gezegd is... maar er zit nog een Doe punt. Door wie? Uh, door beide heren. Okay. Ik had niet gedacht dat ik het nog zou, uh, zou zeggen... Okay. zo op de zaterdagochtend. Door maar, beide heren. Maar betekent maar dan komt... het dan, om u in nee. de reden te vallen... nog voor u eigenlijk iets gezegd heeft... Um, dat die economen uit de nek kletsen... en dat de Europese Commissie ernaast zit? Twee dingen. Ik denk dat het heel terecht is... dat de Europese Commissie kijkt naar het totaalplaatje... en dat daar dus ook de loonontwikkeling in Europa wordt meegenomen. Ik betwijfel of het een kernpunt was van het rapport. En dat is mijn tweede punt dan. Um, ik merk in het Europees Parlement... dat het de roep om het opgeven van die voorzichtigheid op loongebied... die speelt al langer, met name richting Duitsland. Die komt van een aantal fracties. Die komt ook vooral van collega's uit zuidelijke landen. En je merkt dat dat ook gebruikt wordt als een soort excuus... om te zeggen van ja, dan hoeven we misschien niet... die pijnlijke maatregelen te nemen die we moeten gaan nemen. En als he, dit verhaal dus... Ten koste van wat er echt moet gebeuren. Namelijk die structurele hervormingen. In bijna alle landen van Europa. Maar zeker in het zuiden. Dat zou heel gevaarlijk zijn. En ik vind wel. Hè, als je zegt. van Je moet niet alleen naar Nederland. Maar naar Europa in zijn totaliteit kijken. Dan moet je dit punt erbij maken. Want zachte heelmeesters maken gewoon stinkende wonden. Eerst de boel ik, op orde brengen. Dat ik, is eigenlijk precies, wat zegt, Ik vrees wat dat zegt. het uh, alleen maar afleidt van de kerntafel. Nou, ja, wie bedraait tot slot nog. Want u bent van de serie, U zit met die sociale partners ook regelmatig aan tafel. U bent dus eigenlijk ook de, de, de chef, als ik het zo mag zeggen, om voort te gaan met matige, matige, matige? Nee hoor, nee, dat, dat zie je verkeerd. In de zin dat, ik ben zeker niet de chef, en uh, loonvorming in Nederland is een, is een uh, zaak van werkgevers en werknemers. Uh, die onderhandelen daar zelf over uh, in onderlinge cao-onderhandelingen. Um, en ik denk dat ook dat een van de zorgen die ik zou hebben is ook... de economie van ons staat er helemaal niet zo heel erg rooskleurig voor. Ja. En als je nu zeg maar, gaat morrelen aan de concurrentiepositie in een aantal sectoren... Uh, lijkt me dat op dit moment juist heel erg onwenselijk. Dus ik zou die uh, werkgevers en werknemers in hun onderhandelingen... Ja. Uh, vooral willen aanraden om het te wegen tegen ook de belangen van die sector... die ook zich ook moet ontwikkelen uit een moeilijke fase. Een beetje extra loon zit er niet in, Kees, op deze nee, dan zaterdorf. zal het toch van de bonus moeten komen. <laughs> We gaan naar een andere kant. De opening van de Telegraaf. Uh, die schrijft, de Nederlandse bank heeft zitten slapen... tijdens het gespeculeer met de Libor en de Euribor-rente door de Rabo. En de AFM heeft onvoldoende mogelijkheden om dit soort gemanipuleer aan te pakken. Het is een groot verhaal. Het heeft ook grote consequenties gehad. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft er gisteren een brief over geschreven aan de Tweede Kamer. Hij wil een uh, nationale wet om dit wel te kunnen aanpakken. En daarmee loopt hij eigenlijk vooruit op Europese wetgeving. Mevrouw De Lange, is het, uh, bent u geschrokken van dit verhaal? Dat maar eerst even. Nou, sowieso, dat eerst. Uh, maar je ziet al aan de problematiek uh, dat uh, banken internationaal opereren over grenzen heen en een alleingang van Nederland op dit terrein uh, ja, klinkt misschien leuk nu hè, voor Dijsselbloem. Hij kan zijn punt maken in de media. Uh, maar ik ben er eerder uh, blij over... dat er voorstellen liggen van de Europese Commissie... om concreet, hè, als het uh, om deze thematiek gaat... Uh, het toezicht te versterken. U en vindt dat een vind Nederlandse ik wet niet nodig? Uh, ja, nou, uh, als ik moet kiezen tussen een Nederlandse wet op dit terrein... en een Europese wet, nou, dan lijkt het me vrij duidelijk. Uh, hij, hij zegt dat Europa, dat gaat allemaal veel te langzaam. En ik wil het eigenlijk nu heel snel nationaal aanpakken. Even... Nou, hij is de grote chef... Uh, van de eurogroep, dus ik zou hem oproepen... om daar maar eens even vaart achter te zetten. Want we hebben er met z'n allen belang bij... dat het daadkrachtig gebeurt, maar dan wel Europees. Mark Verheijen, u zit in de Tweede Kamer. Dus u krijgt binnenkort zo'n wet voor uw neus. Ja, en ik denk dat het goed is um, uh, in Europees verband... omdat banken natuurlijk uh, ook gewoon grensoverschrijdend opereren. Uh, en als dat niet snel genoeg gaat in nationaal verband... Um, uh, met name de DNB, maar ook de AFM, hè, de toezichthouder op de financiële sector... die mogelijkheden te geven, moet ons wel beseffen... dat het echt niet alleen in regels zit. We kunnen ook die bankensector, die afgelopen jaren, ook door wat er gebeurd is, hebben we die voortdurend meer regels opgelegd. Um, en waar nodig is, dat prima. Maar daar zit. Een op enig moment ook een einde aan. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat bij de DNB en ook de AFM... dus de twee toezichthouders... dat daar een cultuur ontstaat van beter toezicht. En um, ook binnen de regels op dit moment kan dat. Zij moeten gewoon doen waar ze goed in zijn. Dat is niet nieuwe ja, regels stellen. Ja, ze kunnen stellen, alleen maar doen maar wat hun taak is natuurlijk. En de conclusie maar... juist uit dit verhaal is... DNB kwam tot de conclusie... Nou ja, ik zie geen, geen aanleiding tot een onderzoek. En AFM kwam tot de conclusie: het valt niet binnen ons takenpakket. Ja, en volgens mij, dat afschuiven van elkaar. Uh, volgens mij moeten we niet alleen maar kijken naar meer regels. We hebben toch wel gezien in Nederland: dat helpt niet. Alleen maar regels, regels, regels, helpt niet. Uiteindelijk zullen zij hun toezichthoudende taak. Uh, nog veel serieuzer moeten nemen. Ook die toezichthoudende cultuur. Dus niet alleen kijken wat staat er op papier. Maar ook gewoon gezond verstand. Hè? Van gaat hier uh -huh. nou iets mis? Uh, ik denk dat dat nog veel belangrijker is. Dus zij moeten zich concentreren op toezicht houden. Niet alleen maar voortdurend nieuwe regels stellen. En daarin zijn ze, dat zie je in dit verhaal duidelijk, tekort, tekort geschoten. geschoten. Niet alleen verschuilen achter van dit is wel of niet mijn taak. Daar schiet niemand wat mee op. Nee. Ook gezond verstand. Ook ingrijpen wanneer je ziet. Daar gaat iets mis wanneer je een signaal krijgt. Ja, Wie bedraaier? Uh, uh, tendens ook. Of, of tenue. Uit dit verhaal is, kun je natuurlijk ook halen: het is weer niet gelukt. Hè? Er zijn er heel veel toezichthouders, maar het is toch weer niet gelukt. Wat doet dit nou met het vertrouwen van mensen in dit soort instituties? Ja, het is al buitengewoon jammer dat het heeft plaatsgevonden, juist in een fase waarin we proberen weer het herstel van vertrouwen en ook die bankaire sector op te, te, te bouwen. En... Buitengewoon jammer. Ja, want, dat want het vind is natuurlijk. nog heel zuinig. Ja, natuurlijk. Kijk... Um, is het dus, niet gewoon erg? Het is is ja, het, het is. eigenlijk niet een groot schandaal? We hebben een Natuurlijk. parlementaire enquête gehad over ja, maar de banken. Het, dat, dat, no, gaat dat gaat over de specifieke issue. De issue is buitengewoon erg. Maar het gaat even om het, om het herstel van het, het, het vertrouwen in de financiële pilaar. En die is een cruciaal belangrijke voor onze economie en voor de groei die we nodig hebben. Dus in dat opzicht is het buitengewoon uh, jammer. Maar misschien twee dingen daarover. Eén is, um, het is ik, ik hoor heel weinig over het systeem van die LIBOR zelf. En ik ben daar zelf geen kenner van. Maar ik heb wel in een heel aantal sectoren gezien... dat als je op een of andere manier een indicator gaat geven... van wat de prijsvorming is in de markt. En dat doe je op basis van opinies. Dan heb je een systeem wat kwetsbaar is. Dus ik, ik vind de, de, de greep naar meer toezicht is eentje die voor de hand ligt. En zeker vanuit de toezichthouder zelf. Uh, maar je moet ook een keer kijken naar wat, wat voor een transparantie geven over nou, wat er daadwerkelijk specifiek op feiten gebeurt. Maak het nou niet kwetsbaar voor meningen, maar maak het gewoon uh, uh, hard en, en meetbaar. En dat geldt op een heel aantal plaatsen. En dit lijkt me er ook eentje. En dat lijkt me ook iets waar we naar zouden moeten kijken. Uh, meer toezicht is niet altijd een, uh, een, een goede greep. Ja, Goed. we hebben even een uh, bericht van John Sahoka over een spookrijder. Inderdaad, rijdt u op de A73, Nijmegen-Venlo... dan komt u bij Horst een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A73, Nijmegen-Venlo... dan komt u bij Horst een spookrijder tegen. Ja, het is uh, bijna... Uh, het is 16 over 11. Ja, ik moest zelf even leren klok kijken op dit uh, moment. Ja, we waren in gesprek even over de Libor-affaire... en of het wel of niet een schandaal is dat de AFM en de Nederlandse Bank... in de rol van toezichthouder hebben zitten slapen. Hoe dan ook, meneer Draaier, u vindt het... Uh, wel heel ernstig. Ja natuurlijk, het is heel ernstig. Je wil dit, dit kost wat het kost voorkomen. Want het fundament van prijsvorming... in het, uh, in het in moeten ophalen van geld en het vrijgeven van geld... is de LIBOR. Ja. En daar wil je gewoon absolute zekerheid over. Dat is ja. cruciaal. U had het ook over de transparantie. En maak ja. het niet afhankelijk van meningen... maar maak het afhankelijk van feiten. Ja. Dat betekent eigenlijk een ander systeem. Dat zou in dat geval een ander systeem betekenen. Uh, Wat beteken. voor systeem zou dat moeten zijn? Nou, in dit geval, ik ben geen expert op dit... dus ik, ik tast hier wel een beetje in het duister. Maar, uh, maar mijn vermoeden is dat als er de kans is... om een systeem te beïnvloeden met meningsvormen... van nou, uh, ik zeg maar dat deze prijs er is... terwijl het systeem iets anders zou zeggen... dan ben je kwetsbaar. En dat werkt ook vrouwen in de hand misschien? Nou, dat, in, dat zou het zeker, uh, zeker kunnen zeggen. Zeker als je vervolgens heel veel transacties... weer afhankelijk maakt van die prijsindicatie. Ja. Dus beide zijn uh, risicovol. Oké, okay. goed. Nou, daar laten we het bij. En we praten zo uitgebreid verder. Maar we kijken eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Het was de week waarin een einde kwam aan een kwestie... die al jaren in de lucht hing. Of beter gezegd nog steeds niet in ons luchtruim hing. Dat was nou net de kwestie. De JSF, graad in de keel van de Partij van de Arbeid... moest eindelijk worden doorgeslikt. Ja, misschien zou ik het zo kunnen verwoorden dat uh, het stoplicht op oranje staat. Het was de laatste stuiptrekking. Van oranje naar rood zou je verwachten. Maar na weer een urenlang debat vol twijfels en vragen... draaide de Partij van de Arbeid dan eindelijk de finale kant op. Zo u wilt, we gaan op groen. Het verraste bijna niemand. Al had het CDA, altijd al voorstander van de JSF... wel op een eerder antwoord gehoopt omdat dit toch een beetje aanvoelt als een soort slechte film waar je in zit... waarvan je de afloop al weet en je toch in die bioscoop moet blijven zitten. De SP, altijd al tegenstander van de JSF... wreef nog wat bitter zout in de wond van de vroegere vriend. Wees u duidelijk, u bent vandaag gedraaid. U kiest voor de JSF terwijl u tegen was met de SP. De draai van de eeuw, voortschrijdend inzicht... of politieke realiteit in een kabinet, Noem het zoals je wilt. De Partij van de Arbeid zegt ja tegen de JSF. Voor zolang als het duurt. Maar ook nu blijven we kritisch. Blijken intussen heel wat mensen de weg kwijt. Welke kant gaan we op in dit land? Als je ergens heen wilt, heb je toch een beetje richting nodig. Niet van die rare, verschillende, ingewikkelde bordjes. Meer matrixborden, die dingen boven de weg. En duidelijke borden, gewone borden die je snapt. Gewone route die je snapt. Daar hopen wij al tijden op. Zo mogen we van veel kwesties wel een beetje weten... maar horen we er zelden het fijne van. Dus ik bevestigde net dat bijvoorbeeld met Amerikanen... maar ook met een aantal andere diensten goed samenwerken... maar welke dat precies zijn, dat blijft geheim. Geheim, dat is het kernwoord. Alleen als het over officiële communicatie gaat natuurlijk... want in onze eigen communicatie mag naar lust gesnuffeld worden. Privacy is ouderwets en eigendom is relatief. Zo merkte deze week ook het voormalige PVV-Tweede Kamerlid Louis Bontes... Daar stond de tv waar ik de debatten op kon kijken. Nou, die tv die was kennelijk van, uh, van de fractie van de PVV en uh, die is weggehaald. Ik had een uh, koelkastje, daar, ja, daar lag mijn brood in en mijn koffiemelk. En die is ook uh, weg, die was ook van de PVV. Politiek een hard bedrijf. De muren hebben oren en van je politieke vrienden moet je het maar hebben. Toegegeven, het wordt er in Den Haag niet gezelliger op. Het wordt echt langzamerhand wat lastig om op dit soort stomzinnige karikaturen te gaan reageren. Waarmee wij de week voor gesloten verklaren. Tros, Radio 1. Tien voor half twaalf en nu luistert naar Troskamerbreed breed. En met aan tafel, wie bedraaien? De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mark Verheijen. Uh, woordvoerder uh, Europese zaken onder meer in de Tweede Kamer voor de VVD. En Esther de Lange, sinds een week de lijsttrekker voor het CDA voor de Europese verkiezingen volgend jaar. Mevrouw de Lange, er hebben nog geen 23% van de CDA-leden de moeite genomen om, om te stemmen op, op, uh, ja, op de lijsttrekker, op u? Uh, in eigen, eigen kring uh, is het al vrij lastig um, en landelijk bent u uh, waarschijnlijk ook nog aan het begin van een lange route op weg naar uh, roembekendheid en dus stemmenwinst uh, hoe moeilijk is het voor een europarlementariër u verpakt het weer heerlijk op de zaterdag op deze manier. Ja, ja nou, dat ja. had ik al hoor. Dus maakt u zich daar vooral geen zorgen over. Overigens, de opkomst, als je kijkt naar de opkomst bij de verkiezing die wij ook voor het lijsttrekkerschap Tweede Kamer hebben gehad, uh, uh, vond ik nog vrij positief voor het Europees. Doet mij ook altijd deugd dat we uh, de grote democraten van d 66 voorbij gingen qua, qua opkomst. Ja. Uh, maar maar, maar dat... wacht even, dit kunt u toch niet meer menen. 23% van de CDA-kiezers die maar gestemd heeft. Uh, en dan bent u daar blijft. 36% voor de, eerste, voor de Tweede Kamer. Als ik ga kijken naar de opkomst Tweede Kamer... nationaal bij de verkiezingen vergeleken met Europa... Uh, nou dan is dit uh, in elk geval relatief beter dan die opkomst. Die opkomst moet hoger, hoor. daar moeten wij met z'n allen aan bijdragen. Nee. Ook bij die uh, nationale verkiezingen volgend jaar uh, voor Europa in, uh, in mei. Um, maar goed, uh, dat is een zijweg. Uh, het blijft voor mensen in het Europees parlement natuurlijk heel erg lastig. Dat geldt ook voor de provincie, dat geldt ook vaak voor de gemeentepolitiek... Uh, de focus is op het landelijke. Maar ik ben niet een politica die daarover gaat klagen. Je hebt collega's die dan roepen van wij zijn zo zielig... en de media heeft geen interesse in ons. Hè. Dan wordt het een beetje bekvechten tussen, tussen jullie en mij. Ja. Dat heeft ook helemaal geen zin. Uh, onze huiswerkopdracht is dus om het scherper neer te zetten... en ook om die nationale discussie... en die Europese veel meer één op één gelijk te laten ja, gaan. Zo maar, simpel is het. Ja, Je kan natuurlijk als politicus bij verkiezingen... in een week hoog stijgen, maar ook in een week diep dalen. Dus op zich heeft u nog uh, alle mogelijkheden... Maar hoe groot is uw fractie eigenlijk nu? Uh, van het CDA in het ja. Europese parlement? Wij zijn met vijf CDA's. Ja. Ja. En hoe groot denkt u dat die fractie is na de verkiezingen? Ik wil graag met vijf CDA's terugkomen in dat Europese parlement. Want alles minder betekent? Alles minder betekent uh, nou, minder dan vijf. En daar ben ik dan minder blij mee. Ja, dat, dat snap ik. Maar alles minder dan vijf ligt eigenlijk niet zo voor de hand... als u ziet welke slag uh, het CDA in de Tweede Kamer het afgelopen jaar heeft meegemaakt. Dus als je dat een beetje uh, slordig omrekent, dan hou je er geen vijf over. over ja, de peilingen dan. nu uh, uh, laten een ander beeld zien dan die vijf waar we op zitten. Afgerond, ja, zit, je dan, ja. afgerond zit je dan op drie. Ja. Uh, en het worden gewoon fikse verkiezingen, laten we wel wezen. Uh, een groot aantal partijen doet mee. Wij zijn in Nederland een redelijk vreemde eend in de buit qua groot Grote aantal partijen voor Europa. Uh, en die campagne gaat heel fel gevoerd worden. Maar aan ons dus ook de huiswerkopdracht. Bijvoorbeeld om te hmm. laten zien dat he, tussen uh, ook het geweld wat er op rechts komt. Uh, waar de verleiding heel groot zal zijn om te zeggen. Je hebt dus anti-Europa en de rest en dan gaan ook Mark en ik over één hmm. kam en zijn wij één pot nat. Nou oh, en ons de huiswerk om, om te laten zien, <laughs> te laten willen zien zijn. dat wij dus wel dat het niet zo is die partijen en de rest. Maar het maakt wat, wel wat... degelijk verschil of je een CDA'er krijgt in Europa of een SP'er of een VVD'er. Ja, maar wat wordt uw campagneverhaal dan? Waarmee gaat u straks de boer op? Gaat u zeggen meer Europa? Nou ja, kijk, dan gaan we dus weer in dat ja, nee, voor of tegen Europa nee hoor, verhaal. ik zei meer. Terwijl het voor de mensen juist relevant is om te kijken wat van Europa wil je. En dan is het CDA, de partij, die zegt vinger op de zere plek. Er zit een heleboel ballast die er niet hoort te zitten. Dat is een kwestie van minder Europa. Want dat zijn taken waar de Europese Commissie echt in is doorgeschoten. Op andere terreinen, we hadden net Libor bij de kop. Ja, daar hebben wij dus meer Europa nodig. Zo simpel is het dan ook wel weer. Dus het gaat er puur om van, uh, wat is er nodig? Wat zijn de kernpunten? En focus je nou op die kerntaken en laat de rest maar even zitten. Maar wat is nou, uh, want de CDA is eigenlijk van oudsher natuurlijk wel uh, heel erg pro-Europese Unie. Heeft er ook altijd uh, uh, scherp voor gepleit en is misschien daar nu een beetje in aan het schuiven. Uh, naar mijn ideeën als ik het verkiezingsprogramma en de politieke leider hoor. Maar noem eens één punt waarvan u zegt... nee, dat moet echt weg uit Brussel, daar gaan we zelf ja. over. Dat hebben wij dus eigenlijk ook het CDA eerder verkeerd gezien. Um, Beetje zelfkritiek. Allereerst tot. eventjes zeggen, je bent anti-Europa als je kritisch bent. Ik denk het verre van. Als jij zegt, ik ben kritisch en ik trek de conclusie... Uh, sluit de boel en gooi de sleutel weg, zoals sommige partijen doen... Hmm. dan ben je anti-Europees. Ja. Ik ben kritisch juist omdat ik voor Europa ben. En ik denk dat Europa heel hard ook die kritiek nodig heeft. Maar noem eens een voorbeeld waarvan u zegt... nee, we hadden dat standpunt eerder wel zo... maar dat vinden wij toch eigenlijk te ver gaan. Nou, dat herzien ik wij. zie uh, bijvoorbeeld uh, op milieugebied... zie ik een heleboel wetgeving van, van voor mijn tijd... waar ook CDA-bewindspersonen aan hebben bijgedragen. Die zo gedetailleerd is dat ik denk... beste mensen, tuurlijk zorgen wij voor schoon water... Hm. tuurlijk moet Europa zorgen voor schone lucht... maar doe dat eventjes door doelstellingen af te spreken... en elkaar daarop uh, te beoordelen... En niet ja, al die details, zes maar cijfers achter de komma Is niet juist die milieuwetgeving voor ons ook heel erg belangrijk? Wij zijn bijna het afvoerputje van Europa. Absoluut. We zitten helemaal aan het einde van de stroom alle absoluut, rotzooi komt bij absoluut. ons terecht. We zijn ja. toch juist gebaat bij strenge Europese wetgeving? Ik heb op ook een moeder gebied. die, die om de, elke dag nog wel roept Er gaat nog heel wat waterdode maas voor voordat er iets gebeurt. Ik bedoel maar. Dus wij zijn inderdaad dat land dat al dat water ontvangt. Alleen verbaast het mij dan wel. Tuurlijk waterkwaliteit. Ik wil schoon water. Ik wil schoon drinkwater. Niet En dan meer is het dan belangrijk 50 dat andere Europese landen zich daar met diezelfde absoluut. wetgeving aan houden. Absoluut. Alleen zeggen wij nu niet alleen. Wij willen niet meer dan 50 milligram nitraat in ons grondwater bijvoorbeeld. Maar we zeggen ook de manier waarop we dat moeten gaan bereiken. Als Nederlandse industrie zijnde, als Nederlandse boer zijnde. En dat gaat me even te en ver. niet alleen als Nederlandse harde boer zijnde, maar ook als boeren in andere landen. Ja, en als je dat niet aan regels bindt, dan houden ze zich daar ja, niet aan. Ja, maar he? als u een beetje gaat rondkijken in Europa en u staat in een Nederlands sompig weiland met een heel lang groeiseizoen en een goed klimaat en u gaat kijken in Spanje op de zandvlakte. Ja, daar betekent enorm heel iets anders voor de kwaliteit van het grondwater. Hier neemt het gewas het op. In Spanje gaat het rechtstreeks het grondwater in. Dus een Europa dat landen in een harnas dwingt... Onnodig is niet een Europa waar het CDA voor staat. Reken die landen af, wat mij betreft harder dan dat we nu doen, op het resultaat. Maar laat de manier waarop dat resultaat bereikt wordt aan landen. En durf ik het te zeggen, hmm. misschien wel aan mensen zelf over. De regie gewoon weer terug waar die hoort. Even een heel kort antwoord op de volgende vraag: Moet de Europese Unie nog verder worden uitgebreid met nieuwe landen, nee. leden? Voorlopig, uh, voorlopig niet. Stop erop, deksel erop. Absoluut. En de Stop. landen die al bijna klaar waren om toe te treden, of althans om kandidaat te zijn? Noemt u eens dus een land dat al bijna klaar is. Ik zie geen land dat uh, klaar is om toe te treden nee, dus tot de Europese hele, Unie. Dus gewoon die hele procedure he, van landen die in bezig zijn uh, met hun regelgeving om. Om, om lid te kunnen worden, dat kunnen ze best doen... maar lid worden is er nu even niet bij. Er komen er kijk, geen nieuwe bij. U vroeg naar een voorbeeld ook waar uh, partijen moeten leren van voortschrijdend inzicht. Ja. En als ik kijk hoe wij in Nederland... alle grote partijen zijn omgegaan met de uitbreiding in het verleden dan zag je op een moment dat een land kandidaat was... dan zaten ze eigenlijk op een soort glijbaan. En uiteindelijk werden ze lid. Of ze er klaar voor waren of niet. Dan kan het CDA tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije gestemd hebben. Ze werden toch lid. En als je merkt dat die verleiding er is... dan moet je het misschien over een andere boeg gooien... en zeggen, ja, de landen op de Balkan potentieel Europees... maar absoluut nog niet klaar. De komende vijf jaar treden ze niet toe. Dat is een helder standpunt. Uh, meneer Verheijen, u heeft zich ook al reeds uh, in de publiciteiten uh, geworpen... ten aanzien van moeten de landen bij of niet. toch? Ja, uh, klopt. Ik ben er echt van overtuigd dat de uitbreiding... de te snelle uitbreiding in de afgelopen jaren... dat dat echt een van de redenen is uh, voor de onvrede over Europa... voor het feit dat mensen ook boos zijn op Europa. Ze hebben gewoon gezien dat nieuwe lidstaten Europa niet sterker maakten... maar dat ze Europa echt verzwakt hebben. En dus, wat u betreft, Europa is klaar? Uh, pas op de plaats op dit moment. Uh, eerst maar eens intern de boel op orde krijgen. Mensen snappen gewoon niet... als je huis één uh, grote rommel is intern. We hebben in Want Europa dat vindt gewoon... u het in Europa? Eén grote moment rommel? in Europa hebben we echt een uh, grote crisis. Niet alleen een economische crisis... maar ook een vertrouwenscrisis. Mensen... Um, uh, hebben het idee dat alles in Brussel maar, maar voortwaarts mm. ademt... Hè, alles maar voortgaat zonder dat ze daar nog grip op hebben. En zolang je die uh, vertrouwensband niet herstelt... zolang ja. je niet toegaat naar een soort nieuw sociaal contract... Um, heeft het geen zin om nu te snel te gaan uitbreiden. En welke, pas op landen, te maken. welke landen sluit u daarbij dan uit? Nou, op dit moment ligt er uh, uh, een heel concreet voorbeeld voor. De Europese Commissie heeft toch weer voorgesteld... om Albanië kandidaat lid te maken... Um, en dat toont voor mij ook wel aan dat de Europese Commissie... gewoon de voeling met de werkelijkheid echt kwijt is. Ik ben zelf in Albanië geweest een aantal maanden geleden. Enerzijds dat land is er echt niet klaar voor. Wanneer je kijkt naar uh, de vier criteria. Georganiseerde misdaad, corruptie, uh, onafhankelijke rechtsspraak... Uh, uh, politieke ontwikkelingen. Het land echt met geen fantasie in de wereld... Uh, kan ik eruit halen dat dat klaar is. Er kant... komt vaker voor natuurlijk. Hè? En dat zou ook juist een stimulans kunnen zijn... voor landen om die corruptie aan te pakken. Ja, maar we gaan geen landen zeggen... Van, kom er maar bij, kom maar in Europa... en dan gaan jullie jullie zelf wel ontwikkelen. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld met ja. Roemenië en Bulgarije. Te vroeg toegelaten, te snel uh, binnen de EU gehaald. En dat leidt gewoon enorm tot frustraties. Ja. Dus wat ons betreft eerste boel op orde, pas op de plaats. En uh, tegen Albanië zeggen we gewoon op dit moment nee. En ik neem het, de Europese Commissie ook wel echt kwalijk... dat ze weer met dit mm. voorstel komt. Want uh, nu... Laten ze we weer zien dat de lidstaten de boeman zijn. De lidstaten mogen weer nee zeggen. De Europese Commissie speelt weer mooi weer. En echt de bel aan de wortel voor het vertrouwen van mensen in Europa. Ja, eigenlijk. waarmee u eigenlijk zegt... want dat is natuurlijk de vraag over de geloofwaardigheid... Hè, van niet verder uitbreiden. Maar we hebben dit jaar toch een nieuw lid erbij gekregen. Kroatië. Als, als u daarover had kunnen oordelen nog op dat laatste moment... had u dan gezegd ook nee... Um, Kroatië was een uh, apart geval. Die zaten echt ja, heb je al. Uh, die klaar voor. Ja, um, als je mij eerlijk vraagt, ja, zeg ik van eerste boel op orde. Ja. Um, eerste boel op orde krijgen, pas op de plaats. Maar u had liever. Want mijn vraag was eigenlijk, had u liever als u het nog had... Als wij, kunnen... als wij die vrijheid nog hadden gehad, ik zit nu een jaar in de Kamer... Als wij die vrijheid hadden gehad, had je volgens mij moeten zeggen... Gaan nu Europa niet belasten. Er staat ook absorptiecapaciteit in de regels. Kroatiën. Dus en Liever dat... geen nieuwe landen toevoegen. En dus ook niet met Kroatië. En dan, en dan nog even de kwestie Turkije? Ja, Turkije is een, um, weer een uh, gevallen Die zijn al sinds 1999 uh, kandidaatlid. Ja. Um, Enerzijds, het, het speelt nu niet, hè. er ligt nee, nu geen besluit voor. Dat maar nee, maar als kijkt, u zegt, ik uh, geloof dat Europa ik... is een rommeltje, er moet niks meer bij ja. en dan vraag ik naar Turkije. Nou, Turkije laat er daar helder over zijn. Ik denk niet dat ze ooit lid zullen worden van de Europese Unie. Maar wat, het... wat u, u betreft, denkt... wilt u het ook niet? Ik denk dat het heel goed zou zijn als we tweezijdig, vanuit Turkije en de EU, zouden gaan kijken naar een alternatief hmm. vol, volwaardig lidmaatschap. Zeg maar even de Duitse positie... Um, ik denk dat de EU Turkije niet aan kan, Dat Turkije het uiteindelijk ook niet wil. Is... En het zou goed zijn om tweezijdig... Je moet dat niet eenzijdig doen. Nou, bij, die andere, te wacht nou even, bij die andere landen doet hij het wel eenzijdig. En dan opeens bij Turkije moet u het tweezijdig doen. Nou, wat... Ik denk dat Turkije... Um, dus het, van zo'n groot doe, doe, geopolitiek doe, en economisch doe, belang yeah. is... Als wij nu vandaag een telefoontje zouden plegen met uh, Turkije... Uh, we willen jullie definitief nu niet meer. Dat zou in Turkije niet begrepen worden. Dat zou onze economische nou, in positie En in Albanië uh, moeten ze het wel schaden. begrijpen. Uh, Albanië wordt nu gevraagd om kandidaat lid te zijn. Ja. Dat ligt nu voor. Doe het eens tweezijdig. Als, als u het eens tweezijdig bekijkt, Albanië. Nee, kandidaat lidmaatschap. We zijn ooit samen dat kandidaat lidmaatschap met Turkije aangegaan. Albanië nee, aange nee en Turkije tweezijdig misschien ja. Nee, we zijn ooit samen met Turkije dat kandidaat lidmaatschap aangegaan. Ik denk dat het goed is dat je nu tweezijdig samen ja. met Turkije zou gaan kijken naar. Alternatief voor volwaardig lidmaatschap, moet je wel tweezijdig doen. Mm. Albanië hebben nu nog de kans om zich geen kandidaat lid te maken op dit moment. Ja. ja, omdat ze nog geen kandidaat lid ja, zijn. Toch zegt u niet keihard nee tegen Turkije nu. Hè? U heeft het over tweezijdig, we moeten het samen afspreken... moeten dat niet eenzijdig doen. In der tijd uh, was Geert Wilders, die toen in de fractie van de VVD van de Tweede Kamer zat... tegen toetreding van Turkije. Hij zei dat hardop. Dat was voor hem toen reden om uit de fractie te moeten stappen. Dat was één van de redenen. Hij voelt zich niet meer zo lang ja. zo'n grote brede partij. Dat was toen... een duidelijk, Precies. principieel verschil met de rest van de fractie. Ja, hij is er toen uitgegaan en heeft, zit nu alleen met de ja, Hij bekeek dat dus eenzijdig, maar u bekijkt Turkije tweezijdig. Ik vind, als je kijkt naar de geopolitieke belangen... en naar de economische belangen van Nederland... moet je met Turkije, en Turkije wil het zelf volgens mij... Ook niet op het einde. Nee. Uh, je ziet dat de steun in Turkije inmiddels terug is gelopen. Ja, is naar zo'n 40% voor, uh, ja. voor toetreding. Dus je ziet dat Europa er tegenaan hikt. Je ziet dat Turkije er tegenaan hikt. Laten we nou gewoon open dat gesprek aangaan. Um, Turkije is te belangrijk om zomaar ineens te beledigen. Zomaar van je af te stoten. Maar ook als je kijkt naar de interne ontwikkelingen in Turkije. Ja. Um, ik zie het er dus nooit van komen. U wilt ze niet beledigen, maar u wilt ze er ook niet bij hebben. Daar nee, komt het wel op neer. Wie bedraaier. Uh, u zit zo te luisteren naar die uh, wat genuanceerde tot scherpe visie over die Europese Unie. En u denkt daar volgens mij heel anders over. Nou, Wat ik heel erg mis aan de discussie over Europa is het volgende. Ik ben het helemaal eens dat het huis op orde moet. En daar, daar moeten we denk ik scherp zijn om het vertrouwen in de instituties... en de, en de, de orde op zaken te krijgen. Maar Europa is ontstaan voor een reden. En, en wat je toch wel mist aan de discussie over Europa is... het herontdekken van de reden, de reden waarom we Europa hebben. En er waren volgens mij twee belangrijke drijfveren. De ene was vrede, nooit meer oorlog. En de tweede was economische groei en, en macht in de wereld. En ik denk dat, dat als onderdeel van de discussie over de toekomst van Europa... dat we ook een keer weer terug moeten naar van waarom willen we dat nou eigenlijk... en hoe organiseren we het zo dat we aan de ene kant die zekerheid van vrede... wat echt een goed streven is weer inborgen, ook als het gaat om aanvullende leden in de toekomst. Maar ten tweede ook dat we niet vergeten dat het uiteindelijk ook een echte economische motor is, die, die buitengewoon rendabel en aantrekkelijk is. En daar past misschien een alternatief model bij, dat kan ik me heel goed voorstellen. Daar kan je als het ware het, het ene hebben en het andere niet laten. Mm. Uh, maar het lijkt me dat we ook die discussie van die kant een keer moeten aanvliegen, van wat willen we nou eigenlijk met dat Europa van ons allemaal voor de toekomst? En daar zit heel veel voordeel in. Ja, maar maar Volgens mij voeren we die discussie jij... juist heel vaak, hè? want Europa, als je kijkt, gewoon mondiaal blijft Europa op dit moment achter, dus we moet een tandje bijzetten. En dat verwijt ik ook wel eens af en toe de EU, en dat zijn we met z'n allen, maar dat we juist op economisch gebied de afgelopen jaren echt steken laten vallen. We, uh, die interne markt, die dienstenmarkt, juist die dingen waarvoor we Europa hebben, daar zie je toch dat gevestigde belangen, uh, kijk naar uh, Frankrijk, kijk naar verschillende landen in Zuid-Europa, gewoon uh, frustreren dat er voortgang wordt gemaakt. We hebben het over de interne markt, maar die is nog lang, nog lang niet af. En dat ja. gaat gewoon Nederlandse belangen. En dat is de interne markt, hè? maar ik denk dat als je denkt over Turkije, dat is toch een enorme uh, aanvullende potentiële markt. Dus ik denk een van de overwegingen bij Turkije zou ook moeten zijn: hoe kunnen we wel degelijk het economisch verkeer zo laten ontwikkelen dat het deel. Uh, deel uitmaakt van het economische reaal Zeker. Van, uh, van Europa. Daar hebben we natuurlijk ook Estrellaan. wel een uh, douane-unie voor hè, ja. met Turkije. Ja. Uh, uh, over, de, over de uitbreiding nog één opmerking. Het valt, valt mij dan wel op dat ik dus inderdaad hele stoere taal krijg... van de VVD over een klein land als Albanië. Uh, en op het moment dat gezegd wordt van... kijk eens wat er de afgelopen maanden in Turkije is gebeurd. Is het nou wel verstandig uh, om een nieuw onderhandelingshoofdstuk... te openen met zo'n land? Hè? CDA in de Tweede Kamer heeft gezegd, doe dat nou maar eens niet. Ja, uh, dan krijg ik... Krijg krijgen we toch weer niet thuis van de VVD. Dus ik voel een hele erg spanning tussen... ja dat arme kleine landje Albanië. Mark Verheijen heeft mijn steun, hoor. Ik vind terecht dat we daar zeer kritisch op moeten zijn. Maar aan de andere kant, he, bij Turkije... Uh, krijg ik dan geen boter bij de vis van de VVD. En dat vind ik wel heel jammer. Als ik het heb over de uitdaging van, uh, van Europa... en dan kom ik ook meteen misschien een beetje... richting het rapport van de WRR. Uh, want we hebben het nu over detailonderwerpen. Mm -hmm. Zelfs op zo'n detail dat we het over uh, nitraat in het grondwater hadden. En inderdaad, de uitdaging... Zijn wij voor... niet over nee, het is mijn schuld, dat u de de de schuld, de schuld. De uitdaging voor Europa voor de 21 ste eeuw... is een hele andere dan de uitdaging voor Europa... waar die generatie van mijn, mijn grootvader aan gebouwd heeft. Dat was een mijnwerker. Europa begon met kolen en staal. Uh, maar nu is volgens mij de uitdaging, hoe gaan wij in die 21ste eeuw met een steeds kleiner wordende bevolking, een steeds ouder wordende bevolking relatief, wij zijn strakjes nog maar 7% van de wereldbevolking, hoe gaan wij toch die economische kracht en die welvaart overeind houden? Mm -hmm. Wetende dat onze handjes nooit zo goedkoop worden als Chinese handen. Mm -hmm. Nou ja, dan heb je het over concurrentiekracht, dan heb je het over innovatie en dat moet de agenda van de 21ste eeuw zijn. Maar er komen straks Europese verkiezingen aan, waarbij er een enorme tegenmacht georganiseerd wordt. Uh, uh, Marine Le Pen komt uh, volgende week naar Nederland. Die overweegt een samenwerking met Geert Wilders. We hebben natuurlijk een anti-Europa-partij, UKIP in Groot-Brittannië zitten in Denemarken. Ze zijn sterke anti-Europa-beweging bezig. Hoe denkt u die, die tegenkrachten te kunnen gaan hendelen? Uh, ja. Dat is met name een fenomeen toch in Noordwest-Europa? Dat dat, dat rechtspopulistische blok, wat voor Griekenland op te niet komen. Even, plus Griekenland. Maar ueraad. Je kan dus niet één lijn trekken voor al die landen in Europa. Daar moet je goed naar kijken. Uh, voor wat betreft, zoals het bij ons in deze hoek van Europa zit... ik heb het al eerder gezegd... Uh, de verleiding zal heel groot zijn bij die partijen. Maar ook bij de media om te zeggen... je hebt divisie en de rest is één pot nat... Ja, daar moeten we dus vanaf af. Uh, want het moet wel helder zijn dat het wel degelijk uitmaakt... of je een SP'er krijgt, een PvdA, mm. iemand van, van het CDA of van een andere partij. Ja, maar meneer Vrij hoe gaat u daarin uh, opereren als VVD met het oog op die verkiezingen? Want u staat, ja, u staat misschien dichter bij het CDA... maar u heeft toch ook wel enige sympathie voor die kritische Europa-geluiden die heel scherp verwoord worden... door de PVV en ook door het Front National in Frankrijk. Ja. U bepleit ook het, uh, het opzeggen of in ieder geval het openbreken van verdragen, ik ja. noem maar iets. Ik, ik, ik, het zal een moeilijke uh, verkiezing worden, het zal een moeilijke campagne ook worden. Uh, en laat ik zeggen, ik heb niks met de twee uitersten. Het uiterste van D66, van alles wat er uit Brussel komt, is, is prima. En het uiterste van uh, zeg maar even de PVV en de SP, uh, we gaan eruit, uh, we gaan ons achter de dijken verschuilen. Met die uiterste heb ik niks en dat zou Nederland ook geen uh, sikkepit vooruit brengen volgens mij. En als je die uiterste eraf snijdt, dan gaat het... Wat voor soort Europa wil je? Wat moet Europa nou wel en niet doen? En dat debat moeten we nog politieker voeren. We moeten kritisch durven te zijn op Europa. Niet omdat ik tegen de EU ben, niet omdat ik tegen Europa ben. Maar juist omdat ik zie dat het huidige Europa... dat is niet het Europa waar we voor gekozen hebben, waar mensen achter staan. Dat wordt een heel geavanceerd grootste... verhaal, dat is wel lastig. Maar de grootste bedreiging voor Europa, dat zijn niet die eurosceptici. Dat zijn niet de Marine Le Pen's of de uh, UKIP. De grootste bedreiging voor Europa zijn volgens mij echt de, de, de, de geharnaste eurofielen in Europa zelf. Wie in Brussel dat? zelf. Zeg maar even Martin Schulz. Um, uh, dat, maar is ook de, dat is de uh, nummer één. En dat van, wordt de centrale kandaat van, van de kandidaat van de sociaal democraten. Maar hij droomt alleen maar elke dag uh, van dat federale Europa, van meer geld voor dat Europees parlement, voor de Europese commissie. Meer zijn... bevoegdheden. En ik geloof dat dat een van de grootste bedreigingen nee, dat... is niet de eurosceptische. Maar hoort Guy Verhofstadt die... daar ook bij? Guy Verhofstadt is... hoort daar Precies. ook bij. Ik, uh, oh, dat uh, is wel lastig. Want die zit natuurlijk wel in de VVD-fractie. <laughs> dat wil zeggen in de, in de fractie waar uw fractie ook zo in hij, zou horen. Hij zit bij uh, de liberalen. Bij de en liberalen. Ik, ik waardeer echt zijn passie. Uh, fantastisch. Maar ik u ziet hem als een gevaar voor Europa, zegt u daarmee? Ik denk dat, dat uh, de mensen die echt toe willen naar dat federale Europa. Naar dat uh, Europa waar alles vanuit Brussel, waar je naar één Europese staat gaat. Ik denk dat dat mensen niet alleen uh, bang maakt... maar dat mensen dat ook ja. gewoon niet maar willen. Maar toch even uit uw mond kunnen wij noteren... Guy Verhofstadt is een gevaar voor Europa. Uh, ik denk dat zij een gevaar zijn voor het draagvlak van Europa... niet voor de toekomst ja. van Europa, voor het draagvlak van Europa. Omdat zij voortdurend iets voorstellen waarvoor geen draagvlak is... waar mensen ook in Nederland... Uh, ze willen niet dat die identiteit wordt afgenomen... ze willen ja. niet dat alles via Brussel gaat. Dus de agenda van Guy Verhofstadt is inhoudelijk... Hoewel ik zijn passie waardeer, maar niet mijn inhoudelijke nee, agenda. maar goed, u zegt toch even zo goed dat uh, het grootste gevaar voor Europa niet de opkomst van het rechtspopulisme is, maar die van de eurofielen zoals Martin Schulz, dat is nu de voorzitter van het Europees Parlement en de nummer 1 van de sociaaldemocraten in Europa. En uh, Kiefer Hofstad, wat uw fractievoorzitter is... Uh, waar uw VVD-mensen... waar mensen als op de VVD-stemmen... dus mede op stemmen... Uh, eigenlijk niks van moeten hebben. Dus is de conclusie: nee. de VVD stapt uit de liberale fractie. Nee, mensen stemmen op de VVD, mensen stemmen op Hans Verbalen. En hoe stemmen ja, Maar die stemmen ook op Kieverhofstad als ze op de VVD stemmen. Want u zit in één fractie, en Hans Verbalen zit elke week in de fractievergaderingen onder voorzitterschap van Kieverhofstad. Ja, en bij het CDA zitten ze met uh, de, de Hongaarse uh, nee, Christendemocraten nou en met Berlusconi, ja, We en... zitten daar allemaal in politieke families. En hoe sterker u, en werkt eraan mee, vooral hoe sterker u de VVD maakt in dat Europees parlement hoe meer wij ook in die grote liberale fractie... ons standpunt voor Europa, maar heel kritisch... niet naar dat federale Europa, hoe sterker we die agenda kunnen maken. Omdat ik geloof dat die mensen die naar dat federale Europa willen... dat dat echt een bedreiging is voor het draagvlak ja, voor Europa. Snel, ik kijk even naar wie bedraaien, want ik zag u fronsen... bij het uh, uh, uiten van het gevaar voor Europa. Nou, kijk, hier geldt ook weer voor... De, uh, Europa uh, is een vertrouwensbreuk tussen Nederlanders... Duitsers, Fransen, uh, iedereen die Europa gekozen heeft... herkent zich er niet meer in. En uh, wat je merkt is dat dat weer uit, uiting krijgt... in de vorm van een discussie over de structuur en hoe het verder moet. En ik ben bang dat zelfs dit gesprek uh, gemiddelde Nederlanders niet helpt in het waarderen van de waarde van Europa die Europa heeft voor ons land. Oh. En, en als we dus weer een discussie krijgen over hoe moet die structuur nou precies aangepast worden, dat is buitengewoon abstract. En bovendien, we, we weten nu al dat het een hele lastige discussie wordt om daar een beweging te krijgen. Terwijl de essentie van het laten werken, er zijn urgente problemen die we nu moeten oplossen, mm -hmm. rondom financiële stabiliteit, rondom de bankensector, ook de interne markt uh, uh, voor arbeid. Er zijn acute vragen die ook uh, oplossingen vragen. Het is een, een er zijn een aantal operationele problemen. En tegelijkertijd zouden we ook veel transparanter moeten maken... wat de waarde van dat Europa is ja. voor ons nu. En dat is toch een, een ondergewaardeerd stuk. Dus het overgrote deel van de economie heeft op een of andere manier te maken... met het, het binnenhalen of het exporteren naar. Heel veel van ons werk hangt er van afhankelijk... Is er afhankelijk. En die waardering moeten we ook veel transparanter maken. En dan, dan en wat mij betreft, liever wegblijven van grote discussies over structuur. Mm. En laat het nu eens werken. Maar mm. bijvoorbeeld uh, om, om toch even dit helder, helder te hebben, van wat is, wat is. Wat voor gevaar ziet u bij die Europese verkiezingen? Want daar worden hier toch vrij scherpe opvattingen over uh, gehuid. De krant vandaag Volkskrant groot verhaal over het grote rechtse anti-Europese blok. Wat bezig is met een samenwerkingsdiscussie. Of, zoals uh, Mark Verheijen van de VVD zegt... Uh, de van uh, Verhofstadt en Schultz... Hè, Verhofstadt partijgenoot uh, en uh, Schultz uh, tegenstander van de Sociaaldemocraten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat uiteindelijk de kiezer de verliezer is van die discussie omdat het op scherp wordt gesteld over een onderwerp... waarvan we waarschijnlijk toch geen grote veranderingen mogen verwachten. Terwijl ondertussen de verwarring onder kiezers groot is... over wat doet het nou eigenlijk voor mij. En ik zie alleen maar grote gesprekken, grote kop in de krant... en ik begrijp het niet. We moeten het volgens mij terugbrengen naar de essentie en terugbrengen naar wat het van waarde oplevert. En dus ik hoop dat daar, uh, los van die scherpe discussie op structuur, ook ruimte komt voor... wat gaan we nou doen aan de arbeidsmarkt? Wat gaan we doen aan de onderlinge dienstenmarkt? Wat gaan we doen aan de bancaire sector? Wat gaan we doen aan de financiële stabiliteit? Wat doen we aan de, aan de onder andere ook de hervormingen in verschillende landen? Wat is de aanpak daarvan? In een houdelijke discussie eerder dan een structuurdiscussie. Ja, goed. Laat ik hem dan een lange tot slot. Ja. Over de interne markt inderdaad, dat is zo'n onderwerp... waar echt dat verschil tussen die partijen heel helder en duidelijk wordt. Je hebt partijen in Nederland die zeggen achter de dijken... en we kijken niet meer verder dan Hazeldonk. Uh, maar als ik ook de VVD en het CDA hier naast elkaar leg... ik hoor van Mark Rutte een uitgebreide lofzang op de Europese interne markt. En inderdaad, daar verdienen wij heel veel van onze centjes. Dat is een groot goed. Maar aan de andere kant is, is de mens... en dan zeker he, niet de elite, maar de gewone vrachtwagenchauffeur... is wel heel ver komen te staan van die interne markt... Door ja lijstschijnconstructies. En, en ziet hij daar het voordeel niet meer van. Dus je moet ook daar weer durven zeggen, uh, die mens weer centraal en niet alleen die markt als doel aan zich. En daar zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen de VVD en het CDA. Ik begrijp het. Uh, uh, u zegt net uh, hoe verdienen we onze gelden? Ho hoe verdienen we onze centjes, ja. zei u. Uh, daarmee wil ik toch eventjes naar u weer, uh, meneer Draaier, want uh, deze week is de WRR, dat is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, met een ongerust rapport gekomen over Nederland. Want, zegt de WRR, wij weten helemaal niet waar we de komende twintig jaar ons geld mee gaan verdienen. Dat lijkt me een vrij ongeruste conclusie van die WRR. Heeft de WRR gelijk? Um. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik, ik vind het een, uh, een heel mooi moment... om juist dit rapport nu uh, uit te brengen. En ik denk ook dat het een heel goed doorvocht rapport is... En met heel veel heel erg goede inzichten en waardevolle bijdragen. Oké, okay, tot zorg voor de complimenten. En nou, en ik ga nog heel een heel stuk verder met mijn complimenten, maar niet nu, straks wel. Um, maar over de vraag, we weten niet waar we het geld verdienen... daarvan zeggen ze eigenlijk, we moeten onze economie richten... naar een economie die beter in staat is zich aan te passen... naar waar kansen vandaan komen... zonder nu te pretenderen dat we nu al het antwoord weten. Ja, want en nu, een... zegt de WRR, zitten we een beetje te veel achterover. We wachten te veel af. De, de instituties, de structuren zijn te lastig. Die zijn niet flexibel genoeg. Heeft de raad daar gelijk in? En ze zeggen uh, onder andere dat, um, uh, dat, je, dat het innovatiebeleid... en, en de inrichting van uh, het innovatiestuk... Um, in hun beleving te veel gericht is op de veronderstelling... dat we nu al weten waar we in de toekomst ons geld gaan verdienen. En ten tweede zeggen ze dat de instituties zich nog niet voldoende adaptief of aanpassend hebben ingericht. Ik denk dat er over beide nog wel wat te zeggen is. Over U bent het eerste, er niet mee eens? Ik ben er niet mee eens dat je uh, niet moet kiezen. He, ze hebben vrij uitdrukkelijk gezegd in de wereld van de toekomst moeten we eigenlijk niet meer willen kiezen... maar we moeten onszelf um, responsief of adaptief inrichten. Flexibeler Flexible. zijn. Veel meer kunnen reageren ja. op ontwikkelingen, zegt ja, de wijze. Daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. als zij, Zo stellig als zij het beweren vind ik het uh, te scherp. En overigens, als je de tekst leest, denk ik van... Nou, dat, daar zit nog heel veel nuance in. Maar als je dan kijkt hoe erover uh, wordt gesproken wordt... Uh, dus de interpretatie wordt altijd scherper dan wat mm -hmm. bedoeld is. Maar ik ben er zelf erg van overtuigd dat je het één... Ja, absoluut wel moet doen en het andere niet moet laten. En dus het andere, het ene wat je wel moet doen. Het is wel degelijk met een land als wat we zijn... de omvang die we hebben. Je moet wel degelijk jezelf committeren op een aantal gebieden... waar je denkt in te exceleren en daarin een versterking aanbrengen. Dat, dat doet Nederland. Hè. Nederland heeft daarvoor negen topsectoren aangewezen. Ik noem er een paar. Uh, uh, chemie, energie, uh, uh, de agri en food heet dat dan. Uh, logistiek, tuinbouw, water. Maar daarvan zegt de wetenschappelijke raad... daar investeren we zoveel in. En daarvan is eigenlijk helemaal niet duidelijk of daar ook wat uitkomt. Dus ja. dat moeten we niet meer doen. Als je de heeft, u, heeft de Raad daar ongelijk in, vindt u? Ik denk voor een heel belangrijk deel hebben ze daarin ongelijk. En als je kijkt naar hoeveel we daadwerkelijk in investeren... telt het echt niet op tot iets heel erg groots. Ik zou zelfs nog het argument kunnen maken... dat we misschien juist nu in deze fase, nu die topsectoren... hun vruchten beginnen af te werpen... dat je naar een fase gaat waarbij je juist meer moet willen geven. Meer focus. Je moet het vasthouden. Tegelijkertijd moet je ook doen wat ze ook zeggen. Namelijk een lerende economie bouwen. Dus laten ja, daar geen van... Onderwijs is onder de maat, zegt de wetenschappelijke ja, dus raad. Aantal en mensen slagen. leren niet voldoende. Ze zouden Precies. een leven lang moeten blijven leren, maar dat ja. gebeurt niet. Ja, dus dat andere thema is ook heel erg belangrijk. Maar dat punt van de topsectoren... Het is dus nu tijd om de topsectoren los te laten en een generiek beleid te voeren. Ik zou dat heel erg uh, jammer vinden. En ook slecht op het moment dat die net hun vruchten beginnen af te werpen. Dat wil niet zeggen waar ze ook een punt hebben. Dat je kan voorspellen waar we ons geld gaan verdienen. Maar een klein land moet keuzes maken. Want je hebt beperkte middelen. En een generiek beleid alleen is ruim onvoldoende. En ten tweede, je hebt gezien in de praktijk... dat die partijen elkaar nu gevonden hebben. Die kwetsbare verbinding die nu ontstaat... tussen kennisinstellingen en bedrijven en overheid... rondom die sectoren die moet je nu niet gaan onzeker, onzeker maken. Die moet je nu juist bekrachtigen. Ja, want en dat, is, dat is wat er gebeurt. He. Dus er zijn onderwijsinstellingen op deze sectoren... gecombineerd met het bedrijfsleven... gecombineerd met de overheid, de universiteiten. Alles werkt bij elkaar samen. Ja. En daarvan zegt u, hou dat nou zo. Maakt dat niet stuk. Um, ook al omdat we daar, in, als je in absolute termen kijkt... eigenlijk niet zo heel erg veel geld aan, uh, aan besteden. Er gaat wel een belangrijk deel van het innovatiegeld naar. Maar ook een heel belangrijk deel gaat naar generieke uh, stimulansen. De WBSO. En dus die, daar gaat veel meer geld in. Dat heeft uh, minister Kamp ook deze week bevestigd. Dat eigenlijk het overgrote deel van het innovatiearsenaal gaat naar generieke uh, stimulansen. Dus ik zou Generiek zeggen, algemeen bedoelt u daarmee? Ja, die dus alle bedrijven, ja. uh, alle instellingen uh, kunnen, uh, kunnen helpen. En dat is ook goed. Maar je moet het ene niet laten. Want anders dan krijg je, uh, en, maak je eigenlijk... Uh, maak je kwetsbaar wat nu juist uh, begint ja. te werken. De WRR heeft ook een beetje kritiek op uw club, de CER. Want als ik even mag citeren, de WRR schrijft... we hebben de CER, daar gebeurt wel wat. Maar dat is vooral verdelingsbeleid. U bent de voorzitter van die club. Ja, uh, um, dat is een uh, opmerkelijke... Uh, um, Standpunt. Want, Opmerkelijk? Ja, omdat uh, als ik kijk naar de agenda, bijvoorbeeld, van het afgelopen jaar uh, hebben we een heel aantal uh, wat mij betreft belangwekkende onderwerpen uh, de, de revue laten passeren. Ik kan me niet goed herinneren in hoeverre dat allemaal verdelingsvragen waren. Maar dat ging bijvoorbeeld over de transitie naar een meer duurzame energiehuishouding. Dus de WR-kleunt hiermee mis. Nou, ik denk dat ze, dat ze terecht wijzen op dat, er, dat, het, dat de sociale partners en de, het, de polder die wij gemaakt hebben ons heel veel voordeel heeft geboden tot op heden. En dat alle instituties in Nederland, waaronder ook de overlegeconomie, moet kijken naar hoe we dat weer kunnen aanscherpen naar wat voor de toekomst nodig is. Ja, dat noemt de WRR ze... trouwens een rommelige institutionele structuur. Die pleit ook voor een nieuwe polder. Ja, ik, dat, is, dat is waar. En, en daar, daar heb ik zelf een, een, een ander beeld. Ik denk dat de suggestie die hier gewekt wordt... dat we naar een soort superpolder structuur moeten... die al die agenda-onderwerpen bij elkaar kan trekken... en een integratie kan plaats laten vinden... over al die onderwerpen die van belang zijn. Onderwijs, economische structuur, verdelingsvragen, arbeidsmarkt. Dat, dat, dat we juist een te zware structuur, die moeten we juist niet willen. En, en daar... Eén onderwerp wat ik eigenlijk zou hopen dat we iets meer aandacht geven in, in, in wat we kunnen doen is, en laat ik een voorbeeld nemen van het energieakkoord. Je kunt rond bepaalde belangrijke vragen tijdelijke structuren organiseren, een, een agenda ontwikkelen. Dat is veel krachtiger dan een nieuwe structuur bouwen. Dus het antwoord op de aanpassing van de overleg economie door een soort overstructuur te creëren die dan alle onderwerpen in één keer kan behandelen. Ik denk ook dat met name uit de Kamer daar fronsend naar zal worden gekeken. Die overstructuur zou ik niet suggereren. Ik zou kijken, kunnen we die gezamenlijke agenda die ze wel degelijk aanreiken, kunnen we daarmee aan de slag, eerder in een soort... Misschien wel een rommelige structuur dan een overstructuur. Om te kijken wat we nu eigenlijk moeten doen met het land op een heel aantal onderwerpen. Mark Vrij, spreekt u dat aan? Een, uh, een wat minder rommelige, rommelige structuur? Of bent u ook <laughs> zo iemand die de SER eigenlijk toch wel als een groot goed omarmt? Um, Oké, okay, dat is een hele zwart-wit uh, discussie. Het ja. rapport spreekt mij enorm aan. En wat daar... De kern voor mij is... Uh, de echte innovatie, de echte concurrentiekracht naar de toekomst... komt niet uit gevestigde belangen. Zij scharen de zeg ook uit die uh, gevestigde belangen. En dan moeten we ook zelf even kijken. Want ook het Rijk benoemt kroonleden. Alle, uh, want uh, wie bedraaier is niet degene die uh, de mensen in de zeg plaatst. Van Zitten daar nou voldoende ook MKB'ers bij? Voldoende creatieve mensen die ook... Uh, kijken waar komt nou dat verdienvermogen van de toekomst vandaan. Want topsectorenbeleid is uh, prima. Er uh, mm. moet een aanvulling zijn op het generieke beleid. Hè. Dus je moet generiek, hè, lage lasten, brede wegen, slimme mensen. Dat is echt het generieke beleid waardoor je land sterk wordt. Dat vullen we aan met wat topsectorenbeleid. Uh, maar belangrijk is om daar binnen te kijken. Zijn het nou niet alleen de gevestigde belangen. Maar ook gewoon jonge start-ups. Uh, fractiegenoot Anne-Wil Lucas heeft vorige week een aan De een kleine uitvinders in de garages. Ja, die echte start-ups. Die allemaal die kennis, die bijvoorbeeld bij kennisinstituten zit. Hè? Uh, universiteiten liggen vol met uh, patenten, octrooien. Laat nou ondernemers daar kijken: van, kan ik daar nou ondernemerschap aan toevoegen... en kan ik daar nou omzet van creëren? Kan ik daar nou uh, mijn nieuw bedrijfje door beginnen? En waar zit nou die jonge mensen... die creatieve mensen... waar worden die nou vertegenwoordigd? Die zou, u, in is, een... in de CER, die zou u gewoon in de SER willen zien. Daar, moet, dat de moet gefrist worden. Je moet ze in de SER zien. Je moet ze ook bij uh, tegen grote bedrijven... tegen kennisinstellingen. Op dat regionaal niveau moet je ze ook... Uh, in, in, in goede campussen, zoals dat dan fijn heet... Uh, concentreren. Ik denk dat daar nog heel veel potentie in zit. Dus kijk ja. niet alleen naar de gevestigde belangen... maar ook die nieuwe... De fractiegenoot van mij heeft daar een heel plan vorige week voor gepresenteerd. Ik denk dat daar echt de groei van de toekomst ook vandaan moet ja, komen. Gaan we het daarmee redden, mevrouw... Uh, mevrouw even, Sorry, mevrouw even, de Lange. Ik hoor het al, mevrouw Verheijen. Nee, het nee, is nee, heel gevaarlijk. Nou, kijk, ik moest wel een beetje glimlachen. Want terecht werd gezegd: de Europese discussie dreigt heel erg institutioneel te worden en over structuren te gaan. Dat dreigt hier nu ook weer te gebeuren. En uh, de grote uitdaging is: worden wij als Europa een soort openluchtmuseum? Omdat we nu enorm intern met onszelf bezig zijn. Of slagen we erin om die concurrentieslag wereldwijd te gaan winnen. Daar gaat dit rapport over. Daarom vind ik dit belangrijk. En wat die structuren dan precies zijn. Ja, dat interesseert mij nog niet zoveel. Ik hoop dat we in Europa ophouden met navelstaren. In Europa en ja. in Nederland. Want het is vijf voor twaalf. En eindelijk te gaan investeren in die concurrentiekracht. En in die slag die strategisch is. En die wereldwijd gaat plaatsvinden. Ja, maar toch meneer Draaier, daar klopt toch iets niet. Hè? Als je alles op elkaar, naast elkaar legt, dan... dan bedenken we we halen hooggekwalificeerde mensen uit India we halen laaggeschoolde arbeiders uit Polen we hebben zelf 700.000 werklozen ergens klopt er toch iets niet in onze koppeling van onderwijs bedrijvigheid economie en dat, dat is natuurlijk is ook wat RR belangrijk... concludeert. Ja, um, dit zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke onderwerpen... waar we, waar we echt iets aan, aan moeten doen. Ook aan de discussie over migratie is een hele belangwekkende discussie... van hoe zorg je ervoor dat dat voor ons gaat werken in plaats... en dat, dat de negatieve aspecten daarvan... Dat we, daar, dat we daar een passend antwoord op vinden. Maar ik wil even terug naar die gevestigde belangen... Uh, die even over tafel gingen. Kan nog dus... maar heel kort, we hebben ja. nog één minuut. Nou, de, de, ik herken me niet helemaal in de notie dat de CERN niet alleen maar de, gezicht, de gevestigde belangen vertegenwoordigt. In, in al de adviestrajecten zijn juist alle belangen vertegenwoordigd. Dus dat is a, a, absoluut geparkeerd. Waar ik een grote sympathie voor heb voor dit rapport wat hier nu ligt... is dat we naar een agenda moeten voor het land die eigenlijk op inhoud gedreven zegt wat gaan we nou doen in de komende jaren. En daar is het een mooie aanleiding voor. Oké, okay, het is niet alleen vijf voor twaalf geweest. Het is bijna twaalf uur. Dank Esther de Lange, die Draaier en Mark Verheijen. Na, de, uh, uh, na dit programma hoort u straks eerst het NOS Nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En daarna is de Tros nog een keer bij u terug met In Bedrijf. Kees en ik zijn er graag volgende week weer. Van elf tot twaalf. Graag tot dan. Dag.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 Morgen in de perstribune. Jochem van Gelder over zijn nieuwe programma bij SBS6 over oplichters. Ik denk dat SBS heel goed bij mij past. SBS is toch een familiezender en ik ben toch een familieman. Oud-voetballer Barry Hulshoff geeft zijn mening over het huidige beleid bij Ajax. Dus is jij en ik. In het veld moet je natuurlijk kiezen voor jezelf. En daar zal je ook naar moeten handelen. Verder kassie kijken en voetballer Arjan de Zeeuw vertelt over zijn huidige baan bij de politie. Ik wilde ook iets anders buiten het voetbal. 13 jaar lang in Engeland en daarvoor voor een aantal jaar in Nederland. Ik ken het voorbeeldwereldje wel. Ik wilde iets heel nieuws gaan doen. De perstribune, morgen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.